Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten weigert een reis van Israëlische burgemeesters naar Nederland mede te organiseren. Het was de bedoeling dat volgende maand ongeveer 30 Israëlische burgemeesters op werkbezoek zouden komen. Onder hen zijn ook burgemeesters van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken over de kwestie geraadpleegd. En daarna zelf besloten af te zien van het mede-organiseren van de reis. De aanwezigheid van burgemeesters uit bezet gebied ligt gevoelig, zegt de VNG. In Israël is over het besluit ophef ontstaan. Er wordt gezegd dat Nederland geen zeggenschap heeft over de grenzen van Israël. De komst van Israëlische burgemeesters is nu van de baan.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 kwam vanmiddag een kerkrade tegen Roda niet verder dan een spel. Het bleef 0-0. Ajax won in Rotterdam met 2-1 van Feyenoord. AZ boekte vanmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen. In Nijmegen werd NEC verslagen met 1-0. Utrecht won door twee doelpunten in de slotfase met 3-2 van VVV. Het weer vanavond in het noorden bewolkt en licht regenachtig. In het zuiden is het wisselend bewolkt en droog. Morgen is het, het grootste deel, in het grootste deel van het land regenachtig. En bewolkt bij 17 graden. Dit was het Ennoy.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 Ja, dus je hebt het wel heel leuk bedacht voor jezelf. Rise and shine, come on let's roll.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 maar Sandvoortse zaken, Henny van Petergem, en vandaag spreek ik met Ploni Jansen van Plonis haarwinkel op de Kosterstraat. Ploni, kan je even vertellen? Je hebt zoveel ervaring in het kapperswezen. Hè? wat was bij jou het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt in het werken? Wat ik heel erg mooi vond in de salon in Gemert was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 Ja, dat is Redelijk, een toch, toch? Prijs, ja, allemaal. Dat is een betaalbare prijs. Dus je idee. kan inderdaad jong en oud ja. uh, een bezoekje ja. brengen. Ja. En wat is uh, de regelmatige bezoek van de klanten? Dus, uh, Want vrouwen vinden het heerlijk om bij de kapper te zitten. Uh, Hoorde ik altijd tenminste. Ja. <laughs> ik kon er niet zo vaak. Ik hou er niet zo van eerlijk gezegd. Maar dat hoor ik altijd van mijn vriendinnen. Ja. Maar wat is nou uh, normaal? Uh,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 Of wat ze vroeger zeiden bij baby's kaalscheren, dat ze krul haar terugkrijgen. Dus uh, dat gaat niet op te vliegen. Nee, nee. Dat, nee, dat is ook weer zo. Nee. En uh, krullen, kinderen die met krullen geboren worden en die worden eruit geknipt, uh, kan dat? Nou, dat ze dat... dan nooit meer terugkomen? Ja, maar dat ligt dan niet aan het knippen. Oh, waar is het nee. aan? Nee, dan, ligt gewoon, dan is die krul weg. Het, ja. Nee. Wat dat gebeurt smakelijk. als je bij die kleine kindjes van een hele fijne haart zodat die puntjes krullen.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 Oh.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 Het is wel heel ideaal dat het zo te halen is hier, want dat heeft niet. Elke kapperszaak eh, neem ik aan deze merken ook, hè. Dat is wel heel bijzonder. Dat is heel speciaal, Ja. Nou las ik ook wel eens dat er producten bestaan die in de haarwortel werken. Dat je dat moet inmasseren en zo. Is dat echt dat dat, dat werkt? Als je chemo hebt gehad en zo, dan heb je toch die medicijnen zitten in de haarzakjes ook, hè. En als je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 ja, het is, uh, Heel het is kostbaar, ja. ik ja. Want is het echt zo dat het uh, haar is van de Indiaanse vrouwen? Ja, het is een India, is een, er is een stam en die verkoopt het aan de kerk mm -hmm. voor hun geloof en, daar, en die kerk schenkt hun dan weer, uh, en weet ik niet wat precies. Mm -hmm. En dat en wordt dan opgekocht en dan gaan hun helemaal bewerken.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 you And I'm the but burnin' up with a good old feel to the beat. Beat of the song, song, present in my head, my head I can't calm down. Listen to the beat, beat of a song, song, present in my head, my head I like a calm down. Beat, beat of a song, song, present in my head, my head I can't calm down. Listen to the beat, beat of a song, song, present in my head, head I like can't bump down. Now we're standing in line the king Kong fire, king Kong drive on the Japanese boogie. We're standin' het. ritme van ZFM.